Citydijkers met het NOS Journaal. Duizenden geplande nieuwbouwhuizen worden voorlopig niet gebouwd. Er zijn te weinig kopers voor. In een jaar tijd gaat het om bijna 4700 nieuw te bouwen koopwoningen. Vooral de laatste maanden gaat het volgens makelaarsvereniging NVM hard... vanwege veranderende omstandigheden op de huizenmarkt. Bestaande woningen zijn behoorlijk in prijs aan het dalen... omdat de hypotheekrente stijgt... Nieuwbouwhuizen blijven duur en zijn daardoor minder aantrekkelijk in vergelijking met bestaande woningen. In de buurt van chemisch bedrijventerrein Gemelot in Zuid-Limburg zijn enkele treinwagons op elkaar gebotst. Twee tank tankwagons liepen uit de rails. Volgens een woordvoerder waren ze wel zo goed als leeg. Er zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er is niemand gewond geraakt. Voor de zekerheid heeft de brandweer de omgeving afgezet. Natuurontwikkelaars proberen de steur weer terug te krijgen in de Nederlandse rivieren. Begin juni worden tientallen exemplaren uitgezet in de Biesbos, op de grens van Noord-Brabant en Zuid-Holland. Een volwassen Europese steur kan 300 kilo wegen en meer dan drie meter lang worden. Het laatste exemplaar werd in 1952 bij Dordrecht uit de Merwede gevist. Max Verstappen start op de derde plek bij de Formule 1 sprintrace van vanmiddag in Baku, in Azerbeidzjan. Sergio Perez en Charles Leclerc beginnen vanaf de eerste startrij. Nick de Vries maakt een stuurf stuurfout en start straks vanaf de laatste plaats. De sprintrace is vanmiddag om half vier, morgen is dan de Grand Prix. Het weer vanuit het noorden steeds meer zon. Het blijft vanmiddag droog, het wordt 14 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen ook zon en stapelwolken. bewolken. Het is iets warmer dan vandaag met 15 tot maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANUB. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Oude Wetering en de afrit Noordwijkerhout 5 kilometer. Het oponthoud is zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Weet je nog wel oudje? Wij kiekten ons kind toen het in slaap was gezakt en hebben dat voel in het album geplakt. Weet je nog wel oudje? Wij kiekten hem haast alle weken. Weet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 weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Onderweg de Skymasters, de straatzangers komen eraan. Maar eerst die Frank Boudewijn de Groot. Beter bekend als Boudewijn de Groot. Geboren in Batavia op 20 mei 1944. Een Nederlandse zanger, songwriter, muziekproducent en ook nog eens acteur. En hij werd geboren in Japans inter, uh, interneringskamp in Batavia. Tegenwoordig Jakarta, Indonesië. En voormalig uh, nederlands Indië. Zijn moeder, Sofia Elisabeth Sauressing, uh, overleed leed in juni 1945 in het Japanse interneeskamp denkt Na de oorlog in 1946 keerde het gezin terug naar Nederland, waar de kinderen Wij zijn zus en broer. In verschillende gezinnen werden ondergebracht, zodat zijn vader kon terugkeren naar India. En zo kwam de grote recht in het gezin van een tante in Haarlem. Na een lagere school ging de grote naar de HBS op het Cornet Lyceum in Haarlem. Hij had ondertussen gitaar leren spelen en maakte op school indruk met liedjes van Jaap Fischer en Jacques Breij. In de vriendengroep die hij opbouwde op het lyceum ook ook Nijg weer op, die weliswaar op een andere school zat, maar voornamelijk optrok met leerlingen van het Cornet Lyceum. De Grote en Nijg waren beide geïnteresseerd in film en samen maakten ze in hun examenjaar 1962 met enkele andere vrienden een 8mm filmpje getiteld Feestje bouwen, waarin bouwden wij onder andere een tweetal liedjes tegen horen bracht. Ina schreven ze zich in voor de filmacademie, waar ze ook beide werden toegelaten. Daarna filmopnames en liedjes zingen en ja, grote hit, 1962. 66, welterusten meneer de president... werd op single uitgebracht. Het nummer dat een, aan, een aanklacht aan het adres van uh, Leiden B. Johnson was... tegen de Vietnamoorlog. Bereikte dat jaar de negende positie in de top 40. Waarna, waarmee de, de Groot zijn naam definitief vestigde. En ik heb een andere plaat voor hem. Ook wel een... Uh, ja, toch denk ik wel een hele bekende plaat. Waarschijnlijk zult u denken... Hé, hey, die plaat ken ik. Het is uh, een meisje van 16. U hoort nu op de radio Boudewijn de Groot.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 Ligt je hier stil langs de kant van de weg? Take the. Of dat liqueur En als het bezoek naar huis gaat Dan hoor ik voor de deur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 Dat waren de Skymarsers hier op het lokaal omroep CFM Zandvoort... met wel bedankt voor het gezellige avondje. En daarvoor hoort u de straatzangers met Vergeet Mij Niet. En de volgende formatie is een formatie die regelmatig terugkomt in dit programma. En waarom? Omdat ze gewoon hele gezellige muziek maken. Het orkest zonder naam was een radioorkest van de KRO kort voor en in de vroege jaren 50. En ze werkten samen met diverse vocalisten... zoals uh, Jannie Bron, Sonja Oosterman, Jenny Roda... Yvonne Oosterveen en Henk Dorel. En ook uh, soms wisselde vocalisten... werden aangeduid als de marketentesters en de musketeers. En enkele keer nam uh, Gerda Roos zelfs een zangpartij voor zijn rekening. Het orkest was heel populair, maar het bleef slechts bestaan tot 1954. Een paar grote hits van hun. De Edding, 1950, Naar de Speeltuin, 1951. Gezongen door toen de zevenjarige Helentje van Kapel. Hij noon als in Holland de snelklokjes bloeien en ik heb nu voor u het orkest zonder naam met het lied van de IJssel. Aan de oever van de ijsel staat een vierhuis. Aan de muur maakt mij doorlopend overstuur Brigitte, Bardo, Brigitte, Bardou. mijn hart, wat zo dat verder gaan, je kijkt me zo dag en dag en dan Bebe, bebe, bebe, bebe niet ik s'avonds in mijn bed, dan kijk ik steeds naar jouw portret Kan dat je zo lang? Je benen zo snel, bebe. Je haren zo blond. De rest zo rond, bebe. Ik heb ik jou niet hier? Ik heb jou niet maar op papier Brigitte Badou Badou Brigitte mijn hart tot zo Je foto aan de muur waarbij mij doorlopend over stuurt Brigitte Badou Badou Brigitte mijn hart tot zo Hoe moet dat verder gaan? Je kijkt me zo aan dag en dan. BABY denk ik s'avonds in mijn bed, dan kijk ik steeds naar jouw portretje Ga je zo rang, BABY Je benen zo slank. BABY Je haren zo blond, BABY Je zo rond, BABY Ach waarom heb ik jou niet hier, ik heb je alleen maar op papier Dat verder gaan, je kijkt me een dag en dag Baby, baby, baby, baby ik s'avonds avonds zit mijn bed Dan kijk ik steeds naar jouw portretje Toen je zo rampt, Je benen zo slank, Je haren zo blond, TV! De rest zo rond, baby Ach waarom heb ik jou niet hier Ik heb je alleen maar op Huis is er niet bij, wel vrije, wel vrij, maar meer is er niet bij. De eerste op mijn lijstje, die heette Jan de Wit. Dat was een hele knaapje, een jongetje met pit. Maar toen ik hem van trouwen sprak, zei hij, maak me niet ziek. Hij mompelde nog, sorry hoor, en verdween. is er niet bij, geen mooie trouwpartij, geen bruidboeket voor mij. Er alle leuke jongens willen vrijen, maar het stadhuis is er niet bij. Wel vrijen, wel vrijen, maar meer is er niet bij. De tweede die ik wou strikken was een wimpy vos, die had wel zin in zoenen, zondagsmiddags in het bos. Maar toen ik over sprak, vroeg hij: Ben je niet goed? En rende toen in volle vaart de vrijheid te gemoet. Alle leuke jongens willen vrije maat, dat huis is er niet bij. Geen mooie trouwpartij, geen bruidboeket voor mij. En alle leuke jongens willen vrije maat, dat huis is er niet bij. Wel?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 4 april 1947 is een Nederlandse zangeres en tekstschrijfster. En ze is vooral bekend voor haar hit. Ploem, Jenka. uit 1965. En u hoort u nu hier op de lokale omroep. CFM Zandvoort. Trea, tops. met de ploem, Jenka. Ploem, ploem, zo gaan de gitaren. Zoem, zo gaan alle staren. Roem, roem, roem, zo gaat de trom. En mijn hart, dat gaat van je rom, pom, pom. Het is haar een liedje zonder woorden Ploem, ploem En een paar akkoorden Want ik ben nu al een poos Van verliefdheid hij sprakeloos Ja, wat kun je ook verwachten Ik slaap al vele nachten Niet zo best Jij bent steeds in mijn gedachten En dan lijkt mijn hartje wel een dans Orkest Ploem, ploem Net als de gitaren Zoem, zoom, Net als alles Roem, roem, roem, zo gaat de om Maar je kijkt naar mij niet om Roem, bloem, zo gaan de gitaren Zoem, zoem. zo gaan alles naar een Roem, roem, roem, zo gaat de rom En mijn hart dat gaat van je rom, om het is haast een liedje zonder woorden. Bloem, bloem, en een paar op woorden, Want Ik ben nu al een vol. van verliefdheid sprakeloos. Tja, wat kun je ook verwachten. Ik slaap al vele nachten niet zo best. Jij bent steeds in mijn gedachten. En dan lijkt mijn hartje wel een dans. Orkest, pom, bloem, bloem, net als de gitaar. Net als alles naar een roem, roem, roem, roem zoals het trom. Geweest. Maar sinds de dag dat ik hem zag, toen deed mijn hart zo raar Als ik hem tegenkwam het allermeest Ik vond dat klappen vreemd en ongewoon Dus voer ik hem op allerliefste toon Zeg wil je misschien eens even naar mijn hartje kijken Het rommelde bond zo raar als ik je zie En ben ik misschien verliefd, zal dat wel blijven?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 Toen lachte hij opeens en zei verlegen Ach, misschien is alles niet zo moeilijk als je dacht Want nu ik hier met jou te praten sta Nu zeg ik jou dezelfde woorden na Het rommelde bomst zo raar als ik je zie Toen luister eens gauw en zeg me daar naar wie Eerst hoor je van rom, dan hoor je van bom En elke keer begint het weer als ik je tegenkom Dan wil je misschien eens even naar mijn hartje kijken Het rommelde bom, zo raar als ik je zie, je zie Het rommelde bom, zo raar als ik je zie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 Milagony. U luistert naar Zandvoort Zandvoort, met Mario Zandvoort. Wij zijn de meisjes van Confectie Atelier, de molinet. Molinetes. Wij zijn de meisjes van Confectie Atelier, wij steeds aan de De mode is zo grillig, het verandert ieder jaar. Wij volgen maar gewillig, met naald en draad en zwaar. Wat ook de mode voorschrijft, de mode koning doodreift. Wij maken het perfect en blijven opgewekt. Wij zijn de meisjes van Confectie Atelier, de modinetjes, de modinetjes. Dus. Wij zijn de meisjes van Confectie Atelier, wij doen steeds aan. knippen en garneren, wij volgen elke lijn. Raderen en pliceren, naar het model moet zijn. Een jurk voor alle dagen, of nu en dan te dragen. Voor warmte of voor koud, wij kiezen elke vrouw. Wij zijn de meisjes van Confectie Atelier, de modinet. De modinet. Wij zijn de meisjes van Confectie Atelier, wij doen steeds aan. Zegt de kleren, die maken pas een man. En kleren fabriceren, daar kennen wij wat van. Wij maken voor de mensen al wat zij ook maar wensen. Wij zijn met naald en draad de hele dag paraat. Wij zijn de meisjes van Confectie Atelier, de modinettes. De modinettes. Wij zijn de meisjes van Confectie Atelier, dus steeds aan de Veel geld besparen, ook als zij emigreert. In ieder land op aarde heeft handigheid zijn waarde. Het is een kapitaal en internationaal. Wij zijn de meisjes van al atelier De moliners, de moliners. Wij zijn de meisjes van al atelier Voor Zwarte Riek met de Modinettes. En we gaan door met alweer een dame. Lisbeth List, geboren als Elisabeth Torrethea, Ellie Drieser. Geboren in Bangdoem op 12 december 1941. En overleden in Soest. 25 maart 2020 was een Nederlandse chansonsier en actrice. En ze hoorde bij het leven tot de bekendste zangeressen van Nederland. En behaalde in dit land grote successen met uh, Ramse Safi. En in 2017 kwam er een musical over haar leven uit. U wordt nu Lisbeth List met Brussel. Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen oh la la en oh Brussel was toen nog een ruizende stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk, op de broek der plaats was het vol en dol. Heren met strohoeden, zware knevels, dames met sleepjurk en kamp parasol. De paarden trems schoof langs oude gevels, op het tramdak zaten twee mensen blij te praten. Hij, mijn opa, zaliger, zij, mijn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 In het gaslicht rondom de Sint-Justine Zongen de sleepjurken en de knevels In het gaslicht zong strohoed en krinolien De paarden knarsten langs de gevels En op het remdak zaten twee mensen blij te praten Hij, mijn opa, zaliger Zij, mijn oma, zaliger Voor hen kwam de oorlog na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 Yeah.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 was met haar gedaan en voor goed is ze stil blijven staan. En ze tikte maar altijd door, Tikketak, tikketak, tikke tak, altijd maar dag en nacht. Tikke tak, tik tak, maar opeens toen. Was met haar gedaan en voor goed is ze stil blijven staan.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 Zangeres Koopman strad in de jaren 50 en 60 veelvuldig op voor de radio. En in 1956, in augustus om precies te zijn, had ze dit met ik wil kussen, kussen, kussen. Ze schreef en zong ook nog altijd bij vele bekende intro's van de populaire radio De Groenteman, waarschijnlijk wel bekend. En u hoort er nu samen met Dick van Doorn. Hier zijn Truus Koopman en Dick van Doorn met de 100.000. Als ik de 100.000. De 100.000. Aan iedere vinger een diamant erin, Een wondjas op je schouders en parels aan je broer Maar als het weer er niet is, er niet is, er niet is Maar als het weer er niet is, dan gaat het is niet goed Of je nu Jantje of Piet, heet spinazie of Piet, heet Of je je zomer of chic kleed, iedereen schilderij Voordat de brekje plaats vindt. vindt het moe in de buurt want als een vraag het nee ik moet aan de vrolijk uit. als ik de honderdduizend, de honderdduizend win krijg ik aan niet terug een diamanten ring. dan dan op je schouders en aan aan je oog maar als het weer een niet is er niet is er niet is maar als het weer een niet is dan gaat het weer niet goed Als je een lot hebt genomen, dan lig je te dromen. Zal het geluk bij mij komen. Stel je zoiets van eens voor. Moeder, kijk in die weken, maar man sties vriendelijk aan. En als een rokkevelder zijn vader de haspondaan. Als ik de honderdduizend de honderdduizend vind, krijg jij aan iedere vinger. Een diamantenring, een bontjas op je schouders en parels aan je oor. Maar als ze weer een niet, is, een niet is een niet is een niet is Maar als ze weer een niet is, dan gaat de feest niet door Of je er steeds maar weer naast zit en flink op de straat zit Iedere man daar in zit, die speelt nog altijd er mee Want om een kans te wagen, dan zit ons eenmaal in bloed En is zegt elke keer weer als ik de honderdduizend, de honderdduizend win Krijg jij aan die vinger een diamant erin Een bondjes op je schouders en parels aan je oor Maar als het weer en niet is, er niet is, er niet is Maar als het weer en niet is, dan gaat de feest niet door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 Wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Dreunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoer en Zandvoort. Gewoon platen van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd. De dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van de leer. En met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar. De in een wip, Zakkenrood, zat een blikje op de boot. Ja, zo reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn. S'avonds in de maanenschijn, schijn, schijn. Met een lekker potje, vier, vier, bier, Aan de s'vier, s'vier, s'vier. Op de bier, vier, vier, zo reis je mij. Jij, jij, jij, die zo fish of fame, fame, fame, so Bootsklaan was vies Lichtjes ze... Ligt je zaar? wel gevaar? Drie pas op, ik word zomaar! Oeh, ja! Reisje ja. langs de Rijn, Rijn, Rijn, Rijn. Avonds Zit de baden schijn, schijn, schijn Met een lekker potje vier, vier, vier. vier. Aardens vier, vier, vier, vier. Op drie, vier, vier, vier. vier Willy en Willeke Alberti, vader en dochter met een reisje langs de Rijn, opname 1969. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als het gemist heeft, iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. Ik wens u zometeen heel veel plezier met CFM Jazz. En ik wens u natuurlijk nog een hele fijne zondag. En misschien tot volgende week. Ik laat u achter met Henk Elsink met uh, Ben Geboren in april. Ik zeg een fijne zondag en misschien tot ziens.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 Münster heet heftig Arias, zeg niet dat het laar is. Want driftig ben ik gauw, zeggen de sterren. Ik zing geen chanson, mijn stem is pas bon, het is waar. Ik ben niet charmant, ik heet geen Yves Montand, dat is naar. Ik zing geen hoge sol of in music hall, maar tra